Middernacht, zondag 16 december. Mark Visser met het NOS-journaal. Oud-PVDA-kamerlid Sharon Dijksma... volgt Kover Daas op als staatssecretaris van de Economische Zaken. Dat hebben bronnen binnen de PvdA bevestigd. Maandag wordt ze officieel voorgedragen aan premier Rutte. Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs... in het kabinet Boken en de Vier. Ze zat voor de PvdA in de Tweede Kamer van 1994 tot 2007... en later van 2010 tot 2012. Voor de verkiezingen in september stelde zich niet herkiesbaar. De 41-jarige Dijksma was eerder dit jaar kandidaat om burgemeester van Nijmegen te worden. De gemeenteraad koos uiteindelijk voor de CDA Hubert Bruls. Koverdaas trad anderhalve week geleden af als staatssecretaris van Economische Zaken. na ophef over zijn declaraties in zijn vorige functie als gedeputeerde in de provincie Gelderland. Op Curaçao is een container met vuurwerk ontploft. Daarbij is één dode gevallen en zijn zeven mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een industrieterrein ten oosten van Willemstad. De explosie veroorzaakte een harde knal die in de wijde omgeving was te horen. De Egyptische ex-president Mubarak is gewond geraakt... toen hij uitgleed in de badkamer van de gevangenis in Cairo waar hij vastzit. Hij heeft een hoofdwond en een bloeduitstorting op zijn borst. Mubarak zit een levenslange gevangenisstraf uit... voor zijn aandeel in de moord op honderden demonstranten... tijdens de opstand tegen zijn bewind in 2011. In de divisie heeft koploper PSV punten verspeeld. De Eindhovenaren speelden in Nijmegen met 1-1 gelijk tegen NEC. PSV kwam in de tiende minuut op voorsprong door Jurgensen... maar in de tachtigste minuut maakte Palsen voor NEC de gelijkmaker. FC Groningen, VVV Venlo eindigde in 0-0. En ook bij Rode JC Nakbreda werd niet gescoord. AZ heeft na zes duels weer eens gewonnen. De Alkmaarders versloegen pex Wolle met 2-1. Dan het weer. Vannacht gaat het vanuit het zuiden regenen. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen eerst regen, daarna droog met af en toe zon. En dan een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, BNN, de overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Al waar ik elke week iemand interview die op een kamer even tot rust mag komen... even mag ontspannen. En vanavond hebben we een man, nou, ik denk dat hij door zijn drukte... zeker even moet ontspannen, want hij is cabaretier, presentator, columnist... En zelfs kinderboeken schrijven. Vorige week stond hij uh, uh, vier of vijf avonden achtereen uh, in de Kleine komedie Het 25-jarig bestaan van zijn cabaretgroep te vieren, NUR. Uh, hij is bezig met een uh, oudejaarsshow rondom wetenschap. Uh, hij was nog niet zo lang geleden ook te zien in het programma. Het Echt Heel programma Mannen van een zekere leeftijd. En net nog op tv bij Paul de Leeuw zat hij in de quiz. Ja, ik heb het over niemand minder dan... Joep van Deudekom. En hij zit op kamer 108 van het College Hotel. Eén bijzonder goede avond. Goedenavond, Patrick. Dag, Joep. Kom Alles binnen wel? in mijn uh, Nederige stille. Kijk, goedenavond. Ik ben Patrick. Hey, machteld. Dag, Machtel. Hey. Je ligt hier lekker op bed. Ja, ik, uh, ik lig gewoon uh, Maar zeg maar. Ja, er moet eerst, nog moet eerst nog geïnterviewd worden, toch? Ja, ik of weet gezegd we... niet wat ik hoor als ze dat zegt. Oh, ja, ja. uh, nee, ik, ik zei het al in mijn inleiding. Uh, je bent druk. Ik ben druk, ja. Veel drukker kan het eigenlijk niet worden. Is het te druk? Nou, het duurt nog maar eventjes. En dat is, dus is het is overzien. Dit moet niet een jaar duren, want dan, dan word ik gek. Ja? ja? En hoe merk je dat het eigenlijk te druk is? De, nou, ik had, je, je bent nergens meer. Dat is het eigenlijk. Ik heb het idee dat ik al weken nergens meer ben. Ik ben alleen maar onderweg. Zelfs als ik thuis ben, voelt dat alsof ik onderweg ben. Naar het volgende ding. Dus, dus dat, daar merk je het aan. Dat je gewoon je kinderen te weinig ziet en dat je gewoon geen rust meer hebt. Maar uh, toch zei je dan ja op deze uitnodiging... Op, om ook nog toch wel hier te zijn. Terwijl Dit je was eigenlijk een avondje bent. uit. Want ik mocht dan in een prachtig hotelkamer... en toen zei mijn vrouw, wat die zei... Kom, dat gaan we gewoon doen. Dus zei we even een avondje uit. <laughs> dus... Uh, dus dit, is, dit, is, dit interview is eigenlijk een, een ruwe onderbreking van ons weekendje weg. Uh, en doe je dat dan bewust eventjes hier in, uh, in het hotel uh, samen met je vrouw om even... Uh... Nou, om weer even bij elkaar te zijn. Ja. Weet je, als je thuis ga je toch, uh, waar, weet je, dan gaat toch ieder zijn ding weer doen. En, nu, uh, en de kinderen zijn gewoon thuis. Die, uh, en, dus we zijn even nu met z'n tweeën lekker uitslapen. Morgen lekker ontbijtje. Even werkelijk. ga ik toch even naar je vrouw lopen, want dan moet ik, wel, uh, moet ik het even vragen. Uh, uh, heeft hij het echt heel druk? Ja, heel druk. Ja, hij is echt heel veel weg. En merk je dan iets aan hem? Uh, ja, enorm afgeleid ook. Als ik dan iets vraag gewoon over huishoudelijke dingen... of iets met de jongens aangaat, dan, uh, dan weet je eigenlijk niet goed waar het over gaat. Hij is echt met zijn hoofd ook ergens anders. Dus ik snap wel wat hij zegt. Van, ik ben eigenlijk altijd maar onderweg. Als hij thuis is, is hij ook altijd met zijn hoofd ook ergens anders. Dus, is hij eigenlijk een beetje te druk? Ja, ik denk het wel. Dus, weet je, soms heb je dat, dat ineens alles samenkomt. Dus ik denk ook wel, je moet dan ook die kansen grijpen. Dus ik snap het wel. Uh, als het maar niet structureel is. Dus ik denk dat hij het nog wel volhoudt tot eind december. En daarna is het ook goed dat hij het wat rustiger krijgt. Gaan nu twee maanden in deze hotelkamer wonen waarschijnlijk? Bijvoorbeeld, ja. Uh, want dat is wel grappig uh, wat je vrouw ook zegt. Van ja, je moet je kansen grijpen. Hoe komt het plotseling dat jij, nou je zit in een, een show bij uh, Discovery. Yeah. Je was bij RTL 4 uh, te zien, mannen van een zekere leeftijd. Net nog bij uh, Paul de Leeuw, elke week bij, uh, bij Giel uh, een yeah. 25-jarig bestaan van NUR uh, nee, ja. gevierd. Je bent bezig met een oudejaarsconferentie waar je in zit. Uh, mij ja. En dan ook nog een wetenschaps, uh, wetenschapsoverzicht, ja. Wat is aan de hand? Wat wie is de mol? Oh, wie is de mol natuurlijk? Ja. Dit was ik al helemaal vergeten. Wie is het eigenlijk? Ja, oh. ja. Maar uh, het, is, uh, het is heel, heel bizar. Ik had, ik had twee jaar geleden, toen deed ik nog tussen de oren met, uh, met, uh, met Rob Urger. En dat was eigenlijk ontzettend leuk programma, bij Net 5. En toch stopte dat aan, want we, we boorden niet de goede doelgroep aan. En toen dacht ik, ja, het is zo'n leuk programma. Als dat dan stopt, dan denk ik, ja, mijn rol is bij de televisie wel een beetje klaar. En dan ga ik andere dingen doen. Ik doe theater en nog andere dingen. Dus het, het, het, ik vond eigenlijk niet zo'n punt. En, uh, en toen kwam op een gegeven moment Paul de Leu, die vroeg of ik samen met Rob uh, voor hem, voor, eigenlijk voor hem wilde gaan schrijven dingen. En, uh, eigenlijk is het zo geweest dat ik uh, vorig jaar... doordat ik, uh, ik doe normaal theater met Neur en met, met de ploeg. Dat zijn, uh, de ploeg is, is, is een gezelschap wat bestaat uit uh, niet uit het raam... plus nog een paar acteurs... En, uh, en dat, daar, doe ik altijd, uh, daar doen we altijd programma's mee. Alleen ik had, ik had wat problemen met mijn gezondheid en met, uh, met, uh, met jicht. Ik kon slecht lopen en zo. Ik had af en toe ontstekingen waardoor ik met voorstellingen problemen had. En toen dacht ik, ik ga dat niet doen even een jaar. Ik ga een jaar even zorgen dat ik wat gezonder word. Want ik wil niet meer met, met die pijn op het podium staan en zo. Dus op een gegeven moment heb ik die theater toe afgezegd, wat heel vervelend was. Maar daarvoor had ik ineens heel veel ruimte, daardoor, om andere dingen te doen. En die kwamen ook allemaal op me af en ik kon ineens gewoon ja zeggen op dingen. Ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk om te doen. Want het waren allemaal kleine projectjes. En, uh, maar het, voor mij werkt het ook met tv: zo, als je eenmaal op die tv zit, dan, dan zit je voor in iemands hoofd en dan word je overal voor gevraagd ineens. Maar wat is dan? Waarom word je overal voor gevraagd? Wat is het Joep van Deulekom-effect? Ik heb geen idee. Nee, dat weet ik niet. Het zijn wel allemaal dingen waar ik. Uh, uh, Waar ik mezelf heel prettig bij voel, laat ik zo zeggen. Dus ik, ik, het is, uh, ik kan redelijk goed mezelf zijn. Ik hoef niet uh, ingewikkeld te doen. Ik wil hard werken voor sommige dingen. Maar ik hoef niet iets te doen wat ik niet ben of zo. Dus, uh, en misschien doordat ik wat ouder ben... leer ik beter om mezelf te zijn. En, dat, en, en te denken, oké, okay, dat is dus blijkbaar genoeg. Dus dat, ja, misschien is dat het wel. Is het raar dat het eigenlijk uh, op latere leeftijd doorbreken is op televisie? beetje wel, Ja, ja. Maar ik voel het niet echt als ik voel het als Nu heb ik het heel erg druk met televisie. En volgend jaar kan het wel weer heel anders zijn. Dus ik ben helemaal niet zo van... Nu ben ik er of iets dergelijks. Totaal niet. Ik doe gewoon leuke dingen. En soms is dat op tv. En dan ziet iedereen het. En soms is dat ergens anders. En dan ziet niemand het. Maar dat vind ik net zo leuk. Dus dat maakt me niet zoveel uit. voelt goed. Het voelt goed, ja. ja, ja. Uh, ik heb voor jou een plaat uitgekozen. Ja. Die ik eigenlijk maar direct uh, ga instarten. Um, het is een uh, plaat uh, van Jeroen Willems. De, de man is uh, ja. anderhalve week geleden gestorven. Afgelopen maandag uh, begraven. En uh, ik vond dat hij gedraaid moest worden. Nou, ik ben het heel mee eens. En zeker voor jou. Dus we gaan luisteren naar uh, uh, vertaling van een nummer van Jacques Prelt. Ja. Mijn jeugd gleed voorbij. Met slikken en zwijgen, het verstikkende wijgen van strelen en strijd. S loop ik door de darmen, van het slapende huis, om hem botten te warmen. Aan het oude vooruit, en zomers half bloot, maar zo dat niemand wat zei, werd ik een Indiaan. Al wist ik voor voortaan dat ik was bloot. Van het wilde westen in mij. En mijn jeugd gleed voorbij. Aan de kokende vrouwen. Met hun kletsnatte mouwen. En hun kippen pastei. Mijn oom. Ze bespraken in een mist van sigaar. Hun krant gele zaken lieten mij dan maar. Ik die nachten en nachten knielde voor een geheim. Dat mijn tranen mij brachten niet wachten op het zijn Maar nooit nam ik de trein Die ik nam in gedachten En mijn jeugd gleed voorbij aan elke gouvernante. En ik verbaasde mij. Om die sprekende planten. Maar het verraste mij meer. Dat, dat wij op moesten draven. In het zwart heen en weer. En weer tussen familie graden. Maar het verwarde mij het meest dat ik mij daar zag lopen. Nog zo'n dolende geest die niet durfde te hopen. Ik had het hart. Van een beest in zo'n hol weggekropen en mijn jeugd was voorbij. barstte open als rozen en ik leerde bloeien. the wrong and De oorlog brak aan en Zie ons hier nu staan Ja, Jeroen Willems Tja Raakt het je? Ja, nou, dat raakte me wel dat, toen hij uh, overleed, ja, zeker, ja. Weet je, hij is een beetje mijn leeftijd en uh, in één keer weg, ja, dat zijn toch wel. Uh... Ja, het kan zomaar gebeuren. Ook een man van theater? Zeker, ook iemand die hard werkt. Nou, houdt de vergelijking ook wel een beetje op. Ja? Nou ja, het, het was natuurlijk echt een fenomenaal uh, oh, acteur. die <laughs> acteur. Nee, zeker. Nee, dus, maar goed, uh, uh, jouw vader is op jonge leeftijd. Uh, zeker, al... ja, dat speelt dan altijd mee. Hè. Dat, dat, dat ik, ik was zelf natuurlijk. Uh, uh, hij, die was 41. Yeah. En die was ook in één keer weg. En uh, dat zijn dat, dingen dat, dat, dat die dan ja, ergens achter je hoofd uh, meespelen. Ja. Maar zit het achter in je hoofd of is het een angst? Nou, het is je? eigenlijk. Ik weet toen rond de ronde 40 was ik daar heel erg mee bezig. En, uh, en, en toen ik hem voorbij ging, was het een heel belangrijk moment. Daar ben ik er echt mee bezig geweest. Heb ik heb helemaal uitgerekend op de dag. dat ik ouder werd dan hij. En dat op een was dat heel belangrijk. En, uh, en daarna is het eigenlijk minder geworden. Ik ben ook oh, rond die tijd naar de huisarts gegaan. Uh, Oké, okay, nou. ik wil mijn hart wel eens laten onderzoeken. Hij uh, heeft ook een hartaanval. Ja, dat hebben we toen gedaan, maar ja, dat kun je eigenlijk betrekkelijk weinig gaan zien. En daarna is het, ben ik daar een stuk minder mee bezig. Maar was dat. was dat een soort opluchting. Ik ben hem voorbij en dan. Uh, en, en als je ja. zoiets hoort over Jeroen Willems... heb je dan niet zoiets dat je direct denkt bij jezelf... oh shit, weet je wat dat voor jou... Uh, nou, dat zeker vijf, ja. Dat, dat, dat, uh, nou ja, weet je... het is een beetje een beetje, een beetje lulig, maar... Je, je moet eigenlijk gewoon altijd bedenken... pluk de dag, zorg dat je het leuk hebt. Want je weet nooit wanneer dit weer voorbij is. Dus dat is, dat is iets wat je natuurlijk... naarmate je ouder wordt, steeds meer realiseert. Dat alles wat je doet, dat is, dat is bijna een geschenk. Zeker in mijn positie. Is het, ik heb het idee dat ik alleen maar cadeautjes krijg uh, qua werk en qua leven... en vrouwen en kinderen. En, uh, dus ja, zorg dan wel dat je ervan geniet. Ook. Nee, Daarom had ik dit nummer ook uitgekozen ja. over uh, mijn jeugd. Want het is alsof jij gewoon uh, een totaal nieuwe jeugd beleeft... met uh, alles wat je doet en onderneemt en kansen die ja, je... Ja, nou is dat geraakt. misschien een beetje... Uh, uh, uh, vertekent het, omdat ik al jarenlang heel veel leuke dingen doe... alleen ze zijn niet altijd zichtbaar... Kijk, als je in het theater speelt, dan is dat een stuk minder zichtbaar... dan dat je op tv bent. En ik heb gewoon heel veel... We hebben 25 jaar Neur gevierd, dus ik heb gewoon heel veel theater gedaan. Daarnaast doe ik ook gewoon dingen ook op de achtergrond. Ik schrijf bijvoorbeeld jeugdboeken. Nou ja, dat is ook niet iets waar, waar je heel erg mee naar buiten treedt. Uh, ik doe met, met Rob Urger doen wij bijvoorbeeld ook een uh, soort theaterprogramma's voor bedrijven. Wat ontzettend leuk is om te doen. We hebben een soort quiz gemaakt uh, gebaseerd op Tussen de Oren... En dat, dat doen we nu, nu nog steeds, maar die ontwikkelen we ook samen. En uh, uh, ja, dat, dat vind ik net zo leuk om te doen als bij dan ergens op televisie zijn. Dat maakt me niet zoveel uit. Alleen, ik ben nu toevallig op tv en nou ineens, uh, lijkt het alsof ik ineens uh, doorgebroken ben. Ik, zo voelt het zelf helemaal niet. Uh, nou, dan is dat misschien niet nee. de goede vergelijking, maar dan had ik ook mijn jeugd voor je uitgekozen... omdat je misschien een atypische jeugd hebt gehad, omdat je vader al op zesjarige uh, leeftijd... Uh, Overleed. Ja, ik, ik, ik voel dat zelf niet zo heel erg. Want ik heb eigenlijk een vrij toch wel een leuke jeugd <laughs> gehad. En uh, heb ik pas op latere leeftijd ben ik dat gemist gaan voelen. Het is een trauma natuurlijk. En ongetwijfeld heeft me dat wel gevormd. Maar ik, heb niet, ik, heb, ik denk niet terug aan een ongelukkige jeugd... omdat mijn vader overleden was. Dat, nee, dat niet. Is dat, dat... gemist er nu ook nog? Nee, niet echt meer. Heel soms. Maar niet echt, nee. nee. Zo rond de 35e, toen had ik er wel eens last van. En dan wil ik er ook eens alles van hem weten. En, uh, ja. Dat is ook alweer lang geleden. Dat is ook alweer lang geleden, ja zeker. Ja, maar ja. Uh, ja. je hebt nu zelf uh, twee kinderen. Ja. Uh, uh, praat je wel eens over je vader? Tegen, tegen hun? Nou heel weinig, omdat ik heel weinig van hem weet. <laughs> dus uh, ik, ik herinner me eigenlijk vrijwel niks. En de informatie die ik van hem heb... is, is een beetje van wat overlevingsdingen. En, en een paar brieven die hij aan mijn moeder geschreven heeft... toen hij in Indonesië zat. En... Toevallig kreeg ik deze week een brief van een, van een neef van mij. Die, die, die, die, die had een interview gezien bij Omroep Max. Toevallig kwam dit ook ter sprake. En toen bedacht hij ineens... Oh, die heeft heel weinig herinneringen over zijn vader. Die is wat ouder dan ik. Dus die heeft een heel verhaal over mijn vader geschreven. Dat kreeg ik deze week. Dat vond ik echt hartstikke mooi. En wat stond erin? Nou, dat hij, want hij, zijn, zijn vader had weer een garagebedrijf. En mijn vader heeft toen in de jaren zestig... omdat de kruideniers ging over de flessen in Amsterdam. En, op de fles. en toen ging hij voor die garage werken. En hij vertelde een beetje hoe dat was en hoe die hoe hij dus met, met, met, met die neven omging en zo. En dat heb ik ook wel van een andere neef gehoord... dat, die, dat mijn vader heel uh, goed met, met, met, die, met die pubers om kon gaan... in tegenstelling tot andere ouderen... die, dat, die, die, die, die, die negeerden ze eigenlijk gewoon. Dus het, dat waren leuke dingen om te horen. Maar het is echt heel weinig wat ik weet. En uh, zei die neef dan ook dat je op hem leek? Nee. Mijn moeder zei dat wel altijd. Mijn moeder zei dat ik het meest van mijn broers en zussen op mijn vader leek. Ja. Ja. Nou. Dat is toch mooi? Zeker. Nee, ik, hoor, ik, uh, ik was zelf in Myanmar, dus ik kon helaas niet aan jullie 25-jarig jubileum van Neur komen. Ja. Uh, maar ik hoorde wel dat je zoon ook heeft opgetreden. Ja, dat, was echt, dat, is, echt, uh, dat is echt een hoogtepunt in je leven gewoon. Want hij, hij speelt nou, hij uh, heeft twee gitaar en hij heeft een bandje... met, uh, met wat, uh, wat vrienden en, en, en een vriendin uh, op... het meisje drumt. vind ik wel ontzettend grappig ook. En, uh, en hij speelt gitaar, net als ik... En hij, eigenlijk ben ik hem nu pas een ding aan het leren. In het begin deed hij het allemaal zelf. Hij wilde het gewoon zelf allemaal doen. En toen zei hij, twee maanden geleden, zei hij, Ja, als je dat, dat jubileum doet... Want er kwamen allemaal gasten elke avond. Collega's, die dan iets van ons deden. Dus dat hoorde hij. En toen zei hij, zal ik dat nummer 11? Ik ben al 11. Dat is, uh, zal ik dat met de band gaan doen? Toen dacht ik, nou, dat lijkt me echt een heel slecht <lacht> idee. En uh, ik, zeg, maar, ik zeg, ik wil het wel proberen. Maar dan, ik ga wel kwaliteitseisen stellen. Dus ik wil het wel horen van, te, van tevoren. Het moet wel iets zijn. Dat is namelijk een vrij lastig nummer nog om te doen. Met heel veel breekjes en heel veel en solos en zo. Dat is echt wel een, een, een up tempo. En nou, die, die, dat, dat bandje Simple Life Forms heette ze. Hebben ze die, die, uh, die, die hebben keihard gerepeteerd. En ik heb het een beetje begeleid en nog, een beetje, nog wat aanwijzingen gegeven. En toen, nou, op een gegeven moment was het goed genoeg. Toen zei ik, nou we gaan het gewoon doen. En ter, ja, dan sta je dus op het podium... Ik, ik stond op het podium terwijl hij ging spelen. Nou ja, ik, ik dink, hij was zenuwachtig, maar ik was nog veel zenuwachtig. Ik dink, als dit maar goed gaat en zo. En toen ging, ja, hij moest zelf een solo spelen. Wat echt een lastig ding was. Ik had ook van tevoren gezegd, je moet echt op je ruggenmerk zitten. Want soleren met 500 man publiek, dat is nogal wat. Ja, maar ik ga het gewoon doen. En, uh, en dat kon hem ook. Dus, uh, en, toen, en toen kwam de solo en toen was hij er toch een beetje uit. En het ging niet helemaal goed. En ja, en dan na het nummer draaide ze zich zo om. En zo'n zo gezicht van, ja, het ging net mis, weet je wel. ik, oh, wat geniet nou van wat het is, weet je. Wat er wel allemaal goed ging. Dus we hebben het ook uitgebreid over gehad. En toen zei ik ook van, ja, dit is een les ook. Van, je weet, als je leert op het podium, moet het op je rug in zitten. Dat weet je de rest van je leven. En voor de rest, je hebt het hartstikke goed gedaan. Maar hoe stond je daar als vader? Ja, fantastisch. Ja, ja dat was geweldig. En het, het mooie was ook die, die, die, die, die, die avonden... Hij speelde met een band ook, een deel van de avond. En de pianist van de band, dat was mijn neef. En die, dat is de toetsenist van Chef Special, Wouter Heren. En, en die is 25, dus die is opgegroeid met onze muziek. Die heeft al die cd's altijd. Dus wij moesten op een gegeven moment gingen, moesten we een bandje formeren voor die avond. En onze vaste Joop van Dijk de vaste pianist, die, die, die kon niet... want die speelde bij Erik van de Muiswinkel. Dus ik moet een nieuwe pianist hebben. Dus zei ik nou, die was mijn neef, die kent al die muziek. Hè. Hij heeft een conservatorium gedaan, hij was verreweg de beste, beste muzikant van ons. En, uh, dus ik stond op een gegeven moment met mijn ja, neef... en met mijn zoon op het podium. En, ja, ik vind dat wel heel... Uh, heel maar vlak. dat je zoon materiaal doet van jou. Ja, zeker. En hij is nu ook... Ander, we hebben een heel mooi liedje, Dromen. Dat, is, dat was vroeger een beetje het hitje. Dat zong Fico altijd. En dat is wel een heel mooi gitaarpartijtje ook. En Die is hij nu ook echt, echt ontzettend hard aan het oefenen... sinds uh, die nacht van Neur. Hij kan hem al bijna spelen ook. hij uh, nou, gaat toch uh, ook even naar de moeder toe. En naar de, uh, uh, uh, en naar de vrouw van, uh, van Joep. Um, uh, jij zag het ook waarschijnlijk. Ja. Vader en zoon op het podium. Ja, Joep is een beetje houdt zich in hoor. Hij was echt heel zenuwachtig. Ik weet dat ik ook in de zaal zat. Ik zat echt de hele tijd met mijn handen voor mijn hoofd van voor mijn mond: van, oh, als het maar goed gaat. Want je uh, gunt hem ook zo'n uh, succes op dat moment. Maar ik weet dat Joep was heel zenuwachtig hoor, voor Thijs. Uh, dus, en hij, heeft, hij was apentrots. En ja, wat zag je aan Joep toen je, toen, uh, toen je naar dat podium keek? Nou, hij stond hem echt vanuit de coulissen te bekijken. Echt van, uh, oh, als dit maar goed gaat, als dit maar goed gaat. Je voelde, uh, nou, hij voelde zich natuurlijk ook heel verantwoordelijk... voor het feit dat dat beentje daar stond. Want hij steekt in die zin ook wel weer een beetje zijn nek uit... om, om, om die kids zeg maar, op het podium te zetten. Dus ja, ik denk door zijn verantwoordelijkheid was hij ook wel... Extra zenuwachtig, maar uh, het ging heel goed. Maar, ja. Ja. Wat een mooi verhaal. Ja, nee, het zijn maar, geweldige dingen. Maar jij uh, zegt ook van nou, het moet goed zijn. En als je op het uh, podium gaat staan, uh, moet het kloppen. En als je een Solo uh, geeft, dan moet het uh, vanuit je uh, ruggenmerg of moet op je ruggenmerg zitten. Dus je moet het kunnen. Ja. Uh, wat, wat drijft jou om op het podium te staan? Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet alleen dat uh, ik vond het in het begin ook verschrikkelijk om op het podium te staan. De reden eigenlijk waarom ik het podium ben gestaan, dat was eigenlijk op de, op de sportacademie. Ik zat met Peter Heer in de klas. En, en Fico die zat er een paar jaar onder. En, en, en Peter die deed gelijk met het, met het schoolcabaret mee. En dat was vrij goed cabaret op die, op die alo. Dat was vrij hoog niveau. Het enige is, ze speelden altijd... ze maakten teksten op muziekjes van anderen. En ik maak al vanaf mijn twaalfde maak ik al eigen muziekjes. Dus ik zat dan in die zaal en toen dacht ik... ja, doe ze een bestaand melodietje, dat vind ik niks. Dus... Dus ik heb me op een gegeven moment gewoon aangeboden. Ik zeg, nou, als je nou. Ik kan muziekjes maken, dus ik denk, ik wil dat wel doen. Dus nou, ik kom maar bij en dan, nou, dan gaf iemand een tekst. En dan had ik daar een kwartier later had ik daar een liedje van gemaakt. En, uh, dus zo ben ik het podium op gegaan. Maar ik zat het liefste in het begin gewoon half in de gordijnen. <lacht> dat ik wel speelde, maar dat de mensen mij niet zagen. Maar je weet nu toch wel waarom je op het podium staat? Nou, nu sta ik op het podium omdat ik, omdat ik me daar heel erg thuis voel. Maar wel vanuit een enorme controle. Dus ik ben wel iemand die heel goed voorbereid en heel goed nadenkt over wat hij doet. En enorm repeteert. En dan, en dan als ik denk van ja, dit is goed, dan, dan vind ik het ook met de, met, kijk, met, met Peter Vigo sta ik natuurlijk het meest op het podium. En uh, ja, dat, is gewoon, dat, is, dat voelt zo sterk, als je daar met z'n drieën staat. Je voelt gewoon die energie met z'n drieën. Die in die en ook op elkaar ingespeeld zijn. En ja, dat is, dat is echt een fantastisch gevoel. Maar ik, eh, ik hoorde je ook vertellen in een interview... van ja, het applaus vind je niks. Nou, applaus is een beetje genant, ja. Dat je, dat je daar staat en dan, dat, is, dat voelt... Ik voel me daar een beetje ongemakkelijk bij. Maar waarom? Maar, maar, ik, maar ik wil wel... Op, ik, ik sta hier op het podium om applaus te krijgen. Maar ik sta op het podium om die mensen te boeien. Dus kijk, als, als, als de mensen verveeld zijn... of als ze niet op het juiste moment uh, even een goede, goede lach hebben... of op het juiste moment helemaal stil zijn... Dan, dan zou ik dat echt heel onbevredigend vinden. Dus ik, ik wil wel de reactie van de mensen hebben. Maar het applaus na afloop, dat is, kan je geen applaus krijgt... Is ook een beetje raar, <lacht> dat is nog gênanter. Maar staan op het podium en dat applaus je ontvangt nemen, voelt altijd een beetje gênant. Maar je zegt tegen je zoon, oké, okay, die solo ja. ging niet helemaal goed... maar je moet ervan genieten, ja. maar geniet je er zelf genoeg van? Zeker. Ja, nee, op het podium staan, dat vind ik echt... Uh... Maar je geniet niet van het applaus? Nee, maar ja, dat is de laatste, dat is de laatste minuut en vervolgens ik wel honderd minuten wel te genieten. Maar het is de waardering van de mensen die naar je toe stroomt. Ja, dat is ook wel zo. Dus ik, ik, ik ben er een beetje dubbel in. Ik, ik, ik vind het ook wel leuk. Ik bedoel, als het een applaus is, dan baal ik ook. Ik bedoel, het moet wel een goed applaus zijn. Maar, maar daar staan en dan toegejuicht worden of uh, dat, dat, dat vind ik niet zo interessant, nee. Maar de, de, de echte drijfveer is dus gewoon veel meer op het podium? De, mijn drijfveer is eigenlijk vooral het maken van dingen. Het maken van dingen en die dan op het podium doen... Maar het wel zelf maken. Dus, dus, dus zeggen een toneelstuk doen... vind ik al een stuk... minder interessant. Want dan, dan, dan heb ik het idee dat ik iets van een ander doe. En ik heb het idee dat ik gewoon... Ik kan ook niet zo goed acteren. Ik ben meer die iemand die als ze zelf op het podium staat... en dan, daar iets brengt wat hij vindt dat het nodig is... dat het gebracht moet worden. Dus dat is iets anders alweer dan een toneelstuk doen. Ik... Dus het willen maken en vooral in, het contro in controle zijn. Ja, in controle zijn. Ja. En waarom is dat, in controle zijn? Nou, dat is misschien, uh, misschien is dat wel onzekerheid. Maar kijk, kijk je, je hebt twee soorten uh, cabaretiers. Je hebt mensen die, die, die zijn van zichzelf heel erg grappig. Dus die hebben een soort talent dat ze gewoon de juiste dingen doen... en een uitstraling hebben. En, uh, kijk, Peter is al van zichzelf heel erg grappig. En uh, dat ben ik niet. Ik ben niet iemand die op het podium bedenkt. Nou, dat wordt lachen. Maar ik kan wel grappige dingen bedenken. En ik kan het ook nog wel goed brengen als ik er goed over nadenk. Goeie, ik heb een goede timing en dat soort dingen. Maar het is me niet van nature dat, ik, dat, dat iedereen denkt van... oh, dat wordt lachen, wat hij is Dus ik, daar heb, moet ik het ook niet van hebben. Dus ik moet ook die controle hebben dat het goede grappen zijn. Goed getimed. Goed, goed, weet je, dat, dat, daar moet ik het ook van hebben. En ik sprak ook wat, wat mensen uh, over jou. En die zeiden ook allemaal van... Ja, het is niet alleen controle, maar hij doet ook alles echt... alles is bedacht. alles is, weet Je wil alles bedenken, uh, rationeel verklaren en dan pas doen. Ja. Waar, ja. waar komt dat vandaan? Hè? Ja, ik zou niet weten hoe ik dat anders moet. Dus het, het, het, het, het, het moet wel kloppen wat je doet. Ja, ik, ik zou niet weten. Ik zou niet weten waar dat vandaan komt. Ja, misschien heb ik gewoon een, een, een analytische geest. Ik werk veel met Rob Urger, die heeft dat nog echt in het kwadraat. Die, die analyseert werkelijk alles. Dat ik wel eens even, Nou, of, kan ook toeval zijn, hè? Of uh, laten we het morgen nog een keer doen en kijken hoe het dan gaat. Dus uh, uh, anders voel ik voetbal wel thuis bij hem, omdat hij dat ook veel doet. Wij zijn een enorme controlfreaks allebei. Ze dus denken over alles na, ja. Ja. Dat maar, zei maar waar ze... het vandaan komt, weet ik niet precies hoor. Nee. Dat zei ze en ze zei ook: van ja, Jou van Deudenkom is onwaarschijnlijk trouw. Trouw aan Neur, uh, trouw aan Rob Urger, trouw aan uh, zijn vrouw. Het is, uh, het is echt gewoon, het is ongelooflijk. Nou ja, ik, ik, ik, ik werk graag met mensen die ik ken en, uh, uh, uh, en die ik vertrouw ook. Dus het, weet je, het is, als je, als je op het podium gaat en, en met name raar genoeg het repeteren is een vrij kwetsbare situatie. Dus als ik niet omgeven ben met mensen die ik vertrouw... dan doe ik niks. Dan ga ik ook niks laten zien. Ik vond in het begin een van de allermoeilijkste dingen... bij Paul bijvoorbeeld, we doen die quiz. En bij Tussen de Oren deden het ook. Om dat van tevoren te gaan doen met de mensen erbij... zonder publiek, Dat vond ik een nachtmerrie. Dat deed liever niet. Ik heb echt moeten leren om dat te doen. Om er overheen te stappen dat er dan weinig mensen zitten... die dan nauwelijks reageren verschrikkelijk. En uh, uh, dus, uh, het is hetzelfde met repeteren. Als je, als, je een, als je een sketch schrijft en je laat een Peter Vigo horen... ja, de, iedereen schrijft. En de een is wel leuk, de ander is niet leuk. Ja, en als het dan niet leuk is, dan, dan, is, dat, dan is dat zwaar. Snap je? Dus dat, dat, daar moet je mensen vertrouwen om dat, te, om, om, dat te, om dat te doen. Om dat te durven. Om dat te durven, ja. ja, ja. En uh, ja, je zegt het al... En dan ben ik wel makkelijker geworden. Maar in het begin was dat echt... Als ik vroeger een muziekje liet horen aan, aan Peter Vigo... Ja, het zweet stond om mijn rug. Je bent ook zo anders als Peter en Vigo. Een bepaalde opzichten nu wel, maar aan de andere kant ook weer niet hoor. Nou, maar volgens mij uh, ze zijn ze ook allebei in de overdachting geweest. Zij zijn veel ja. meer van het. Uh, ze durven heel los te zijn of los te zijn. Dus, het lijkt bij hun veel minder bedacht. Ja, daar vergis je wel behoorlijk in. Want Peter is ook echt wel een, een hele stevige. Schrijver en bedenker. En, uh, uh, hij is misschien iets intuïtiever dan ik. Waar, waar ik dan weer heel veel aan kan hebben. Net als hij weer heel veel kan hebben aan het feit dat ik dan misschien iets minder intuïtief ben. Maar, uh, maar hij is ook wel iemand echt van voorbereiding en dat goed. Uh, hij heeft misschien iets meer talent om het, zullen we zeggen, los uit de pols te doen. Maar als wij de theaterprogramma's bedenken. dan zijn we echt met z'n drieën dat allemaal gewoon helemaal aan het uitdenken hoe dat moet. En, zo. en dus wat is jou, zo? Wat jouw specifieke kracht daarin, in Neur? Um. Nou, ja, ik denk wel dat ik, dat ik goed in structuur ben. Dus, dus Het programma moet ook structuur hebben. En het moet kloppen, inderdaad. Dat, dat dingen onderling ook kloppen. En uh, sowieso... Uh, ja, we schrijven allemaal uh, scènes. Dus dat is zo'n beetje gelijk waar. Ik schrijf natuurlijk muziek. Want hij, hij schrijft geen muziek. Dus... Uh, ik, ik weet het niet, misschien... In het begin was ik misschien wel een soort achtervanger of zo. Zij waren ook meer naar buiten toe, meer naar voren toe. Zij waren ook sneller bekend dan ik. En uh, uh, ik deed ook de zakelijke leiding. Dat, weet je dus ik zat ook die boekhouding te doen. <lacht> te en, uh, en, uh, en te zorgen dat het met de techniek allemaal goed verliep. En, uh, dus... Uh, nou ja, dat, dat is ook een beetje mijn, mijn rol dan blijkbaar. Ja. En voel je je toen prettig ook in die rol dat zij naar buiten tranen. Nou, in het begin was het wel een beetje lastig, ja. Dus, met name bij Kofspijkers was een tijd... Dat, uh, dat zij ineens zaten aan die tafel bij met Hans Siddel, bij Kopspijkers. En ik deed met Owen, schreven wij wel mee, met Owen Schumacher. En op een gegeven moment deden we ook wel een filmpje... van uh, een minuutje of twee uh, bij, bij Kopspijkers. Maar die, die jongens aan die tafel, dat was echt een grote hit, weet je wel. Daar keken 2,5 miljoen mensen naar. En, en toen waren zij ineens heel erg bekend, plus toch... Uh, uh, dat zij ook nog allerlei dingen met z'n tweeën gingen doen. Dat was ook in de tijd dat ik net uh, twee jonge kinderen had. Dus ik zei op een gegeven moment, van, ja, ik ga niet alles meedoen. Maar het gevolg was heel dat zij ineens overal in de bekendheid stonden... dat is wel even, dat is wel even lastig. Als, als je met z'n drieën begint, gelijkwaardig... en ineens gaan twee die worden gelanceerd... en jij loopt er een beetje daarachteraan, tussen aanhalingstekens. Op een gegeven moment was er een moment dat zij bijna ING-reclame uh, gingen doen... voor echt waanzinnig veel geld. En toen zei, heb ik ook gezegd: van, Nou ja, je moet zelf weten of je doet of niet. Maar als jullie dat gaan doen, als jullie de komende vijf jaar eh, 125 keer per week in een, in een, in een commercial zitten, met z'n tweeën. Dan zie ik niet zo zitten om dan met z'n drieën nog iets te gaan doen. Dat vind ik wel raar worden dan. Maar ze hebben het toen niet gedaan, gewoon omdat ze, het niet, ze wilden dat gewoon niet doen. Dat vond ik wel heel sterk. Dat ze dat, want het ging om heel veel geld. En dat hebben ze toen niet gedaan, dat vond ik sterk. En uh, hoe komt het dan toch dat uh, uh, Neur uh, al 25 jaar bij elkaar is? Wat is de, ja 25 jaar is ongelooflijk lang. Zeker, ja. Wat is dan de, ja, uh, jullie verbintenis? Nou, allereerst is het begonnen uit vriendschap. En, en zijn we ook collega's geworden. En dan uh, en komt die vriendschap natuurlijk ook een beetje onder spanning. En die is natuurlijk op, in 25 jaar komt dat wel onder spanning. Maar uiteindelijk is er toch altijd is er een soort basisgevoel gebleven... naar elkaar van... Uh, vriendschap. Daarnaast is het zo dat, dat, we, dat, we, dat wij op het podium elkaar versterken en dat voelen we ook. Dus, dus in, dat, in dat hele proces van, dat, van, van het spelen, weet je ook in de periodes dat we wel eens, dat we wel eens echt wel wat minder uh, onderling waren, op het moment dat we op het podium stonden, was dat eigenlijk altijd weg. Dus, dus dat houd je ook gaande. En plus omdat we daarnaast heel veel andere dingen individueel zijn gaan doen... waardoor je niet helemaal afhankelijk... Als, je, als afhankelijk... als één van ons drie afhankelijk was geweest van de ander... dan had het, dat had het denk ik, ramzalig geweest. Maar we zijn, alle drie hebben onze eigen carrières ook... En, en zijn we totaal onafhankelijk. En in die onafhankelijkheid zoeken we elkaar weer op. En dat is wel mooi. Dat is heel mooi. Het voedt elkaar. Het voedt elkaar, nee, maar je doet ook weer ervaring op. Bij, uh, ik werk nu met Rob. Die werkt totaal anders in voorbereiding... En daar heb ik heel veel van geleerd. Dus dat neem ik weer mee. Als ik met Peter Fico ga werken... dan, dan neem ik dat weer mee in, in de relatie. En zo hebben zij ook hun dingen die zij doen... waardoor ze weer dingen mee terugnemen. En jouw kracht is natuurlijk je gitaar. Die ligt hier ook. Ja. Ja, ik zou zeggen pak hem eens even. Het grappige is dat ik de laatste jaren wat minder ben gaan spelen, want ook in de theatershows speel ik minder. Staat je goed hoor, deze gitaar op je, op je schoot. Ja, wat het een is Takamine he? en hij is 25 jaar oud. Hij ja. is al, ik heb hem gekocht bij de eerste, eerste uh, voorstelling van Neur. Vrij dure gitaar was hij toen, 1750 gu uh, gulden. En nou, die gaat al 25... 25. Dan is hij wel afgeschreven na 25 hij jaar. Hij is wel afgeschreven, ja, maar hij is, ik, ik, ik, ik, ik hou zo ontzettend veel van deze gitaar... Want allereerst heeft hij me nog nooit in steek gelaten. Andere gitaren wel. Weet je, die stopten er een keer mee. Of Deze nooit. En, uh, en er zitten ook allerlei dingen op te zien. Dat natuurlijk de radio dat kun je niet zien. Maar er zit, zit hier een gat in. Dit tapeje, dat zit er al zeker 15 jaar op. Het zit gewoon een gaffer tapeje, op, omdat er een gat in zit. Ja, hij is beschadigd. Hij is beschadigd. Zit er is hier zitten de scheuren ja. in. Maar ik las ook in een interview ja. dat jij, uh, uh, volgens mij was je elf toen je, je gitaar ging spelen. Ja. En uh, ik las ergens, het was ook je redding. Nou ja, het, was het, het, het, het feit dat ik, dat ik daar... Ik denk dat ik een vrij emotioneel kind was ook. Of dat weet ik wel. En, en, en door, door zijn gitaar kun je dat een beetje kanaliseren. Dus ik ben iemand van romantische melodietjes. En dat heel veel oefenen. En er kwam iets bij. Ik had een oudere broer die, die vrij dominant was. En die zag ik tegenop. Maar, maar dat, dat heb ik ook wel geleden. En die speelde ook gitaar. Het enige was, ja, toen ik gitaar speelde... toen was ik hem echt binnen, binnen twee maanden was ik hem voorbij. Dus ik kon het gewoon beter. En dat was echt, dat gaf mij enorm veel uh, zelfvertrouwen. Dat ik, dat ik ineens iets beter kon dan hij. Dus dat is het geweest: het gitaar spelen, het Het zelfvertrouwen en, uh, en het zelfvertrouwen. En, en, en, en ik heb blijkbaar wel iets, weet je, ik, heb, ik ben eerst nog uh, gymleraar geworden en ik heb, ik heb rechten gedaan. Dus ik ben een totaal andere richting opgegaan. Maar op mijn twaalfde was ik wel iemand die zelf melodiekjes maakte en muziekjes maakte. En daar eigenlijk het leukste. Dus uiteindelijk ben ik daar toch aan doen. En was dat ook het einde van die emotionele jongen? Of ben je eigenlijk nog wel nee, altijd een Nee, dat een weet emotionele ik nog steeds. Toch, ja? mag dat? Ja, behoorlijk. Ja? Want, wacht even, ik, ik loop even naar je toe, en jij hebt geen microfoon. Dus uh, <laughs> hij is een behoorlijk emotionele jongen? Ja, gevoelig, laat ik het zo zeggen. Hij is gevoelig. Ja, uh, echt een uh, gevoelsmens. En uh, ja, kan snel geraakt zijn door mooie muziek ook, of door bepaalde uitspraken. Ja. En toen ik net dat uh, nummer van Jeroen Willems uh, uh, uh, draaide... Uh, zag je aan hem dat hij ook uh, geraakt was dan? Ik denk een beetje. Ik denk uh, dat hij wel een beetje geraakt was, ja. Maar hij laat het niet snel zien. Nee, hij laat het... Nou... Nou, het is soms uh, oh, uh, wel lastig beetje... om het niet te laten zien. Ja. Dus bij mij kunnen mijn tranen kunnen opwellen in, in heel onge ongemakkelijke momenten. Zoals? Nou ja, ik kan echt soms geëmotioneerd zijn door een commercial... Een ING-commercial waar Figo en Peter niet in zitten. Nee, precies, ja. Nee, nee? Ik ben weleens, er was een keer zo'n commercial van een vader en een zoon... en die gingen dan aan een boot werken en dan dronken ze erna een biertje. Nou, daar hield ik het gewoon niet droog bij. Dat meen je niet. Ja, dat was echt... Waar komt, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat, dat zal ongetwijfeld een vader-zoon-ding geweest zijn... wat naar boven kwam, maar... Uh... Dus dan heb je dat toch echt ergens diep van binnen ja, helemaal Een ja, ja. trauma, ja. Ja, ja. Maar ook met kinderen, als er dingen... met ik, ik, ik, ik, ik zie liever geen films waar iets met kinderen gebeurt, dat, dat trek ik niet. Hoe, hoe is hij als vader? Ja, het is een enorme family man. En uh, ik weet dat het feit dat hij nu heel druk heeft... Hè, zeker op zaterdag moet hij dan bij Paul altijd die quiz uh, doen. Dus hij kan dan niet langs de lijn staan uh, bij het voetballen bijvoorbeeld van zijn zoons. Dat vindt hij heel erg jammer. Dus uh, ja, ik vind het, ja, ik vind Joep als vader ook enorm leuk en echt betrokken. Hij... Uh, ja, als hij thuis is, dan besteedt hij ook wel veel aandacht aan ze. Dus, ja. dus hij kijkt er weer naar uit om straks langs de lijn eh, te gaan. En tijd dat hij weer thuis komt. Ja. En nou vader, uh, ik zou zeggen, uh, speel een stukje voor, uh, nou, uh, voor je vrouw, voor je kinderen. Ja, ik zit te denken, van, wat zal ik nou nu spelen? Maar er is, er is, we hebben net die Nacht van deur gehad. Dat er er, er, er is een beetje een treurig liedje, Zwijgen heet dat. Maar er zit een hele lang intro in, wat ik nooit doe op het podium. Want dan denk ik altijd, ja, dat duurt zo lang. En dan dacht ik, nou, nou, dan Wij doe ik hem hier uur, wel. He? We hebben een uur, dus ik ga gewoon <laughs> dat hele intro erin ja, gooien. Ja, fantastisch. Ja. Ik zal zwijgen. Oké. Okay. Je zegt weer niets. Je kijkt me zwijgend aan. Het gaat al niet om wie er fout is. Zeg nou iets, omdat zwijgen zo koud is. Schreeuw, scheld me uit. Kwets me, kleineir me. Jij zwijgt van een olifant en Doe nou iets, dan doe ik wat terug. Jij zegt weer niets. Je hebt het voor elkaar. Je kijkt alleen en ik voel me zo klein Alles wat je niet zegt doet nog meer pijn Zwijgend in het donker Nu doe je of je slaapt Zo dichtbij, zo ver van me vandaan ik denk alleen maar, raak me aan, raak me aan. Raak me alleen maar aan. Nou, ah, is wel prachtig. Met het hele intro. Goed ik dacht intro. Nog, zal ik het nog... Uh, Iets inkorten, maar ik denk, nee, ik ga all the way. Wanneer heb je dit geschreven? Nou, dat is wel een jaar of... Kijk, Zwijgen, die staat op... Ja, jaar of 16, 17 geleden. En waar, waar kwam toen de inspiratie vandaan? Ik heb het samen met Peter geschreven. De tekst heb ik samen met Peter geschreven. Nou ja, dit is het typische geval van uh... ruzie. <laughs> dus, dus ja... Waar komt de inspiratie vandaan? Ik denk dat we allemaal in een relatie wel dit soort situaties meemaken. Dat... De, de, de inspiratie ligt hier op het bed. <lacht> <lacht> Hebben jullie vaak ruzie? Hebben wij vaak ruzie? Nou, tuurlijk niet. <lacht> nee. <lacht> nee. Nee, maar omdat jij... Uh, je doet echt veel... Uh, ik verwonder me wekelijks over die column die je bij Giel doet. Uh, je televisieprogramma's ook. Uh, ja, er moet toch elk, bijna elk jaar weer een nieuwe uh, nurse show komen. Uh, jij wil graag in controle zijn, dus het moet allemaal goed zijn. Waar, waar haal je die tijd vandaan? En de, en de ideeën? En dan ook nog uh, de, de goede uitvoering erbij? Ja, door eigenlijk wel hard te werk. Maar ik moet ook zeggen dat ik de laatste, als ik de laatste vijf jaar kijk. Perio's heb ik heel hard werk, zeg, maar perio's ook niet. Dus ik neem ook gewoon wel, echt wel af en toe maanden vrij. En twee keer met mijn gezin, met mijn kinderen zijn we gewoon maandenlang op, op reis geweest. En. Uh, maar als ik dan op reis ben bijvoorbeeld, dan, dan schrijf ik. Dus ik, ik, heb, ik ben ooit een keer voor mijn kinderen begonnen als, als een soort. Toen we in Australië waren een paar maanden, toen waren ze door een boek heen. Toen dacht ik, nou, ik schrijf, een, ik schrijf gewoon een boek voor ze. Dan kan ik voorlezen. En dat is uiteindelijk gewoon een boek geworden. En. Uh, en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel leuk om te doen. Dus dat, dat ben ik nu blijven doen. Dus af en toe dan, dan ga, dan ga ik bijvoorbeeld gewoon twee weken... ergens in mijn eentje op een eiland zitten... En dan, en dan schrijf ik de eerste versie van, van een boek. En dan moet ik nog thuis komen dan moet ik nog drie keer herschrijven. Maar dan is het eerste is er gedaan. En dat is voor mij een soort ontspanning. Dan ben ik in mijn eentje en dan... dan, dan uh, ja, heerlijk. Gewoon maar één ding aan mijn hoofd. En dan, ik werk met de pleuris, die, die, ik werk uren per dag... Maar ik kom echt totaal uit thuis. Dus dat is voor mij ook ontspannen. Maar waar komen de ideeën vandaan? Voor, voor dan weer een kinderboek, dan weer een liedje... dan weer gewoon een hele theatershow... en elke week een column bij Giel. Ik zou zeggen dat die, die column bij Giel is nog het allermoeiligst... Is het, is het is het hardste werken. Omdat je daar... je moet het doen. Ik moet dinsdag om, de, om tien van half tien weer doen. En het lastige is eraan... ik, ik kan niet zomaar denken... Ik ga, er is een onderwerp, ik schrijf er zes grappen over... en, en, en ik, ik gooi het op die radio... Ik moet me erover verbazen of ik moet me er druk over maken. Of je moet er iets van vinden. Ik moet er iets van vinden, ja. En, en, en, en het stomme is, ik doe die column ook al tien jaar. En soms vind je gewoon iets. Of je denkt al, ik heb dit al 24 keer gevonden. Dus om dat nou nog de 25 keer te doen, daar heb ik dan geen zin meer in of zo. Dus ik vind het soms lastig, om, met name om ergens over te verbazen. En uh, uh, dus dat is, dat is hard werken. Dat is echt, uh, ik vind het... Ik vind het uh... Het houdt me ook scherp, zullen we zeggen. Dus ik, ik, ik blijf het wel doen. Want het is ook een soort opdracht van... nou, je moet je gewoon uh, even weer eroverheen uh, zetten. Maar, het is pittig, ja. Kan je kwaad maken? Soms over dingen kan ik me kwaad maken, ja. Ik heb, ik heb één keer... Echt, dat was een van de aller slechtste columns die ik geschreven had. Toen was ik eigenlijk ziek. En toen las ik s'ochtends in de krant... dat die minister van Bijsterveld... waar ik sowieso ontzettend hekel aan hè, had... Ik in ieder geval is het weg gelukkig, maar... Uh, um, die, die Het die dat, dat speciale onderwijs ging ze zo ernstig op bezuinigen. En dat was weer zo ongenuanceerd en, en, en, en dat Toen dacht ik, ja, weet je, als we nou echt de allerzwakste gaan pakken. Dat, dat, en die mensen die, die, die daar werken in het onderwijs, die het meest bevlogen zijn, het hardste werken. Plus nog die kinderen ook nog. En die ouders die daar de dupe van zijn. Toen heb ik echt. Toen heb ik... ik SMS dag Nou, ik doe toch een column. s'ochtends. Toen heb ik een echt een totale ongenuanceerde, beledigende column geschreven naar het voorbijzijnsveld. Dat ik later dacht van, nou hmm, ja. Maar goed, het was wel echt pure voeden. Overigens heb ik toen drie weken later, of twee weken later, diezelfde column nog herhaald op die, op, in Nieuwe Geinwijs een onderwijsdemonstratie voor, voor 10.000 man. Wat wel weer heel gaaf was. Of, ja, raar genoeg was dat heel gaaf om te doen. Maar vind je dat ja. moeilijk om, om uh, echt kwaad te worden? Want je bent een aardige gast. Je bent, uh, ja, maar ik kan me wel opwinden over dingen, ja. ik, heb wel, ik kan me wel opwinden over dingen, ja. Dus, dus met name die, die, die, die onrechtvaardigheid of, uh, of gewoon stupiditeit van mensen... Dat, daar kan ik wel over opwinden ja. dat, dat moet, ik wel iets, moet ik wel iets branden hier om, om iets te maken, ja. Nou, wat zeker ook brandt, is het nummer wat je hebt uh, uitgekozen. Ja. Ja, het is... Ja, ik vind, nou, het getuigt ook wel van lef om dit uh, te gaan draaien. Want? Nou, uh, nou, vertel eerst maar eens welke plaat het is. She's always a woman. En... En daar zit wel een verhaal achter. Nou. Er is een tijd geweest dat ik... Uh, dat was in de tijd van de Walkman. Dat je nog zo'n cassette hier ik hoorde heb met The Walkman. En, ik, en ik, ik werkte toen in Haarlem als gymleraar. En, uh, en ik ging altijd op de fiets vanuit Amsterdam. Ik woonde in Amsterdam. Ging ik op de fiets naar Haarlem. En dan gaf ik de hele dag les en dan ging ik weer terug. En dan had ik mijn Walkman op mijn racefiets had ik op. En er waren twee dingen die ik heel vaak draaide. Op de, op de, op de, op de, er waren twee bandjes. Eentje was met Koyanus Katsi Van die, die, die piano muziek die maar doorgaat. Ja. En, uh, en dat is, op de fiets is dat heerlijk. En dat was een bandje waar ook She's Always a Woman uh, op stond. En ik had een, een relatie in die tijd. Maar raar genoeg had ik altijd het idee... Als dat nummer was... Ik ging ook altijd de tweede stem meezingen <laughs> op de fiets. Dacht ik... Dat is de vrouw van mijn leven. Waar hij over zingt. Het is niet eens een hele sympathieke vrouw. Maar, maar het is toch... denk je, ja, dat, is de, dat, is, dat is een vrouw. En, uh, en toen leerde ik Machtel kennen. En toen, uh, uh, toen vertelde zij op een gegeven moment... dat haar ex dat nummer altijd op haar vond slaan. Nou, dat is wel wel... Toen dacht ik, ja, dat is de vrouw die ik moet hebben. We gaan eerst luisteren naar Billetje Wel.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 Joep van Deulikom draaide dit nummer van Billie Joel, She's always a woman. En toevallig zit zijn vrouw hier op het bed. Dus dan kan ik netjes vragen. Waarom slaat dit nummer zo op jou? Hm. Nou, ik denk dat het ja, met een aantal dingen te maken heeft. Ik denk dat ik aan de ene kant wel uh, een onafhankelijke vrouw ben. En echt geen dingen doe waar ik geen zin in heb. Dus ik ben in die zin wel, uh, denk ik, ook eigenwijs. En um, ja, ik denk dat ik hele mooie dingen in Joep ook wel boven kan halen, maar soms ook wel... Uh, ja, misschien ook soms die woede of boosheid. Maar ja, weet je wat hij ook wel zong in, in dat nummer Zwijgen? Ik weet dat als ik soms echt heel boos ben... op een gegeven moment dan uh, gaat er een muur op en dan zeg ik ook niks meer. En dan wordt hij heel boos over. Dus ja, er dus een aantal emoties die in het nummer worden gezongen... die herken ik ook wel. Jij bent eigenlijk zijn muze. Ja, <laughs> misschien wel, ja. Maar ja, er gebeurt wel iets, weet je. Het is niet... Uh, ja het is niet altijd dat is heel mooi zeg. Ja. Ja. ja. Nou ja, waarom ik uh, ook zei van uh, dat ik dat dat ik het lef vond dat je deze platen ging draaien. Om ja, om, ik, ze is erbij en uh, je laat het horen op heel uh, Radio 1. en uh, het is onwaarschijnlijk romantisch. Dus het heeft ook wel ja heel veel mensen zouden het niet durven, denk ik. Nee, maar ik moet zeggen, ja, ik ik heb niet zo'n. Uh, aan de ene kant wil ik niet dat iedereen die in mijn privéleven gaat zitten uh, zit poken of zo. aan de andere kant, het is ook geen geheim. En dat, dat, is, dat komt er heel mee te maken... dat ik ook op het podium en ook in mijn columns... Uh, ja, dat ben ik. Snap je? Er is, het, het gaat ook over dingen die, die ik zelf vind of die ik zelf meemaak... of waar ik zelf me vrolijk over maak of boos over maak of over verbaasd. je, ik stel me soms in die ik kom zo kwetsbaar op door dingen van mezelf te vertellen wat niet iedereen over zichzelf zou vertellen. Maar ik vind het ook, ik vind het ook niet zo'n punt, eigenlijk. daar zit ik niet zo mee. Mensen herkennen het wel vaak, dat is wel grappig. Ik zou het zelf niet zeggen, maar ja, dat herken ik wel. Snap je? Dus ja, iedereen heeft dat. Dus. Uh, maar omdat je ook zo jezelf bent, uh, snap ik niet goed... Uh, want je zei net van, ja, nee, ik wil heel graag in controle zijn... het moet allemaal kloppen en dat zal wel te maken hebben met onzekerheid. Maar als het zo allemaal uit jezelf komt en het werkt allemaal zo goed... en mensen kunnen zich herkennen, waarom zou je dan nog onzeker zijn... over de dingen die je doet? Ja, maar dat is iets dat kun je aan elke cabaretier, denk ik, ook vragen. Misschien wel aan elke kunstenaar. Die onzekerheid is ook wat jou, zullen we maar zeggen, voet en scherp houdt. Dus die onzekerheid is nodig om, om verder te komen. Om te denken, ja, het moet beter. Het moet nog, weet je, dat, daar haal je kwaliteit uit. Juist uit die onzekerheid. Dat je niet weet hoe het gaat worden. Als je het allemaal van tevoren wist... En dan word je, je zelf genoegzaam of gemakkelijk... Of, die onzekerheid is een drijfje, denk ik. Um, we hadden het in het begin ook over hoe druk je het had... en wat er allemaal gebeurde. En dat ja, nou, dat het een enorme doorbraak is, terwijl je al lang ja, bezig ja. was natuurlijk. Um, maak je dat ook onzeker van hoe moet het hierna dan weer verder? Hoe blijf ik... Nee, want ik heb dat namelijk daarvoor ook niet gehad. Ik, de, ik wist niet dat dit allemaal zou gaan gebeuren. En, en daar zat ik ook niet zo eerlijk gezegd niets mee. Kijk, ik heb altijd voldoende mogelijkheden om om uh, uh, uh, um, um mijn dingen te doen. Om, om werk te hebben en, en, en leuke maar dingen te doen. Maar de vraag is, waar gaat dit eindigen? Ik heb geen idee. En dat, ik heb dat ook wel eens gepland. Ik denk, laat ik eens een, een lange termijn planning maken. En dat is nog nooit uitgekomen, snap je? Als ik een planning maak van, van drie jaar... dan was het na anderhalf jaar liep het toch altijd weer heel anders. Los van het feit dat er heel veel dingen toch wel constant doorlopen. weet je? Dat theater, neuren, de ploeg loopt door. Die column doe ik ook al tien jaar. Met Rob Urga doe ik al een aantal jaren eh, allerlei projecten. Dus er zijn allerlei constanten erin. En een aantal dingen die gewoon maar komen. Maar wat is, het dan nog, wat, wat is het dan nog een droomproject waarvan, waarvan je echt denkt: van ja, dat moet ik echt nog gaan doen. En nu zijn de kansen daar. Nou, ik heb, ik heb, dat, uh, uh, uh, ik heb op televisie niet zoiets van: dat moet ik maken of zo. Of dat wil ik nog per se maken. Er zijn wel heel veel dingen die me leuk lijken om te doen, die doe ik eigenlijk al. Ik zou het liefst eerlijk gezegd ook nog... Uh, dat tussen de oren wat wij deden, die wetenschap... die bij het interesseert. Zo'n soort programma, wat ik nu ook voor de NTR ga maken... Hè, de, de kennis van nu... Uh, uh, uh, ja, misschien vind ik dat wel het allerleukste om te doen. Gewoon zelf de redactie doen van zo'n programma en onderzoeken. Uh, ja, helemaal die wetenschap induiken. wat nou, fascineert En waarom mij? dan die wetenschap? Ja, dat fascineert me gewoon. Ik vind het interessant. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik denk dat dat een van mijn belangrijkste drijfveer is. Dat ik heel nieuwsgierig ben in dingen te leren en dingen te ervaren. En, en zo, ik, ik doe nog steeds dingen voor het eerst. Ik heb nou voor, voor Discovery was ik presentator van een programma. Dat is iets wat ik nog nooit gedaan had. Voice-overs doen. En, uh, dus ik moet daar gewoon... Dat moet ik echt leren ook. En, dan, en net is die jeugdboeken schrijven. Ik, ik had het boek voor, die kinderen, voor mijn kinderen geschreven. Toen kwam ik bij Leopold, die uitgever. Het eerste wat ze zeiden van... Nou, we vinden het een leuk verhaal, maar we vinden het een slecht boek. En toen zei ik, nou, maar wat... wat wat wil je nou eigenlijk? Zij is nou, wij denken dat het een heel goed boek kan worden als je even naar ons luistert. Ik zeg nou, kom erop. Dus vervolgens kreeg ik bij Leopold, topredacteur, want het is, een, het, is een, het is echt een topuitgever, kreeg ik een topredacteur die gewoon mij ging leren hoe ik dat moest doen. En het maakt me niet uit dat ik dat nog niet kan dan. En dan ga ik dat leren en dan vind ik dat, dat vind ik leuk om te doen. Dat, dat, dat motiveert mij. En is het een topboek geworden? Ja, het is een heel leuk boek geworden. Ja. Ik krijg echt nog wekelijks, krijg ik allemaal ook Twitter's van kinderen. En via mijn website komen er berichtjes van kinderen die hun spreekbeurt erover doen. En dan vragen ze vragen altijd of ik nog tips heb en uh, dat soort dingen. En dat, ja, dat, deze week nog een jongen die zwaar dyslectisch was. En die schreef dat hij uh, leeskilometers moest maken. En die had zo genoten van mijn boek. En uh, ja, dat, dat vind ik echt ontzettend leuk om te horen. Um, en wordt het vanavond nog een leerzame avond? Met dit gesprek? Nee, uh, wat gaan we? Ik bedoel, de, de, het uur zit er al bijna op, zie ik hier op mijn ja. klokje. Die telt af. We hebben nog een minuut. Uh, wat gaat er daarna gebeuren? Nou, daarna gaat deze jongen heerlijk. Uh... Deze jongen gaat heerlijk slapen. <laughs> en hopen dat het lukt. <laughs> maar wordt er nog wat gedronken in de bar? Uh, of is het, uh, is, nou, gaat het licht ik uit, denk dat uit wel bij even wat te drinken in de, de, de, de bar? Uh, dat lijkt me wel leuk om nog even wat te drinken in de bar, even gezellig nog even nakletsen. Hoewel dit eigenlijk al als nakletsen voelt. Het voelt gewoon als dit dit hele programma voelt een beetje als nakletsen. Een goede titel trouwens. Ja. Naakletsen. Ik wil jou in ieder geval buitengewoon bedanken. Machteld, jij ook uh, bedankt voor de inspiratie... die, uh, uh, die wij allemaal uh, doorkrijgen via de energie en de uitwerkingen die, uh, die Joep eraan geeft. Uh, maar ik wil jou ook veel succes wensen de komende drukke periode nog. En Dankjewel. dan hoop ik jou uh, in januari dat je een uh, goed uitrust. Dat je een goede vakantie hebt. Zeker, maar dat gaat er gebeuren. Dankjewel. Dames en heren, Joep van Deudenkom, Hij zat hier in de overnachting. Zometeen filemon.